anders als er een bezuinigde feest is of er is überhaupt een feest van Jaweh onze God dat je ook vertelt waar staat het nou er is namelijk een probleem binnen het algemeen christendom dat ze hebben gedacht dat al de wetten van Mozes weggedaan zijn alleen maar omdat het offer van Christus heeft plaatsgevonden maar het zijn natuurlijk allemaal schaduwen geweest die heenwezen naar uiteindelijk de grote dag Messias we gaan die tekst namelijk ook nog een keer tegenkomen dus we kunnen niet anders dan zeggen wat Mozes gezegd heeft. het sprak tot Mozes. Heb je het goed gelezen? Wie spreekt tot Mozes? En we noemen het de wet van Mozes vaak. Maar het is jawe die spreekt tot Mozes. Want die kinderen van Israël die hadden voor de Bersini gelegen. En toen Yahweh zijn tien woorden sprak stonden ze te rillen. Rubbere knieën hadden ze. Ze dachten we gaan dood. Ze konden dat geweld niet aan. De hele berg die rookte, het was een aardbeving. En ze gaan naar Mozes en alsjeblieft, Mozes, laat God niet meer spreken. Ga jij naar hem toe en alles wat hij jou zegt, zullen wij doen. Kunt u nou voorstellen dat iemand dan durft te zeggen dat wat Jezus gesproken heeft tegen Mozes, dat vagen wij weg? Kan niet, hè? Jaweh sprak tot Mozes en tegen wie moest Mozes spreken? Spreek tot de Israëlieten in de zevende maand. Op de eerste der maand. Toen kenden ze de zondag nog niet. Gewoon op de eerste van de maand. Ik kan elke dag van de maand wezen. Wist je dat? Voor ons is natuurlijk de eerste dag de week altijd zondag. Maar de Bijbel spreekt alleen maar over eerste, over tweede, over de, over de zevende. Die kent dus geen andere namen ervoor. De zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben aangekondigd door bazuingeschool... voor een heilige samenkomst. Als je het woord van de Heer gaat verstaan... dan zeg je... moet ik nou nog iets gaan bedenken... tot ik dit kan veranderen? Hoe moet ik nou tegen vader ja, we zeggen... ik doe het op een andere dag? Ik kom dus niet meer samen op een dag... die u een heilige samenkomst noemt... en die we moeten beginnen met bazuingeschool. Want we hebben net al gezien... als we die bezuin blazen... dan maken we God opmerkzaam... Op onze aanwezigheid, op zijn feestdag. En dat is ons ten goede. Vindt u het leuk om het Torah te lezen? Klinkt misschien een beetje raar in uw oren. Maar als je de Torah leest, Torah zijn gewoon de woorden van de eeuwige God. Wist u wat er met dat woord gebeurd is in de loop der tijd? Dat woord is als vlees geworden, is Yeshua geworden. Als Yeshua nou zo één is met Yahweh zijn vader, dan denkt hij als zijn vader. Hij spreekt als zijn vader en hij doet als zijn vader. En als wij nou naar het beeld gevormd moeten worden. Excuus, wil iedereen zijn telefoon uitzetten? <lacht> het is toch wat, hè? Het is toch wat, hè? Goed. Als uw vader Yahweh zegt dat zijn woord vlees geworden is in Yeshua, de ik denk zelfs dat hetzelfde woord ook in uw vlees moet gaan worden. Het zou niet meer anders moeten kunnen zijn, dat zoals Jawer gesproken heeft, dat wij zullen handelen. Dus als je Torah gaat lezen, moet je maar eens nadenken, hoe spreekt hij nou? En hoe ver ben ik nou in overeenstemming met zijn woord? We weten één ding heel zeker, onze zaligmaker Yeshua de Messias, is volmaakt geweest in heel zijn handel. Hij heeft nog nooit een komma en een punt aan zijn Torah veranderd. Daarom was Yeshua ook 100% rechtvaardig. Er is nog nooit een man op aarde geweest die rechtvaardig was. Want alle zijn gestruikeld, gestruikeld, gestruikeld en zijn aan de dood onderworpen. Maar Yeshua, hij was 100% rechtvaardig. Hij hield gewoon Torah. Het is niet gewoon. Als wij Gods heilige geest hebben ontvangen, gaan we in dezelfde wegen wandelen. Want wij moeten veranderd worden naar het beeld van... Ja, wij onze God. En dat beeld is zichtbaar geworden in Yeshua. Wij gaan allemaal lijken op Yeshua. Of je nou een mannetje bent of een vrouwtje. Als iemand u gaat ontmoeten, dan zal die gewoon ja, wij ontmoeten. En die is barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Vooral gaarne vergevend. Ja. Gewoon lezen wat er staat. Hij zegt door zijn geschal een heilige samenkomst. Hij herhaalt het nog een keer in nummerie 29 vers 1. Daar zegt hij door Mozes, en in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij heilige samenkomst hebben. Gij zult geen allerlei slaafse arbeid verrichten, dus je stopt gewoon met werken. En dat werk waarmee je je geld verdient. Want je stopt met je akkermaaien, je, je stopt gewoon met werk. Dat wil niet zeggen dat je niet op de fiets naar de samenkomst mag, zoals we vroeger zelfs met de fiets niet naar de kerk mochten. Daar hebben we niets mee te doen. Je gaat naar de heilige samenkomst, als zeren, al moet je ervoor naar Amsterdam. Maar je gaat naar de heilige samenkomst van de Heer. Het zal een, oh dat is een beetje moeilijk, het moet een jubeldag zijn. Het moet jubelen zijn, want we gaan voor Gods aangezicht komen om bij elkaar te zijn. En het kan best zijn dat de ene het gezicht niet aanstaat en de andere het gezicht niet aanstaat. Maar met al onze gezichten zijn we toch het gezicht van Yeshua. We zullen mooie mensen lief hebben. En mensen die wat minder mooi zijn, zullen we lief hebben. Of je nou een gedeukte he, een rimpel in je koon hebt zitten, maakt niks uit. We zijn gewoon het lichaam van Christus. En we kiezen ervoor om elkaar lief te hebben. Wij hebben geleerd om op onze emoties te leven. De een mag je wel en de andere niet. Maar je moet ervoor kiezen, principieel, je broeder en je zuster lief te hebben. En zoals je voor jezelf zorgt, zorg je ook voor je broeder en je zuster. Vind je dat niet mooi? Dat is nou liefhebben. Dat is Torah. Torah is gewoon een onderwijzing van Yahweh. Hij zegt, doe het nou zo. Daar word je gelukkig van? U gaat er dadelijk nog een hele mooie tekst over lezen. dat je zegt, dat dat in Torah staat, zeg. zeg ja, inderdaad. En hij heeft het niet weggedaan. Broeder en zuster, de tekst in Colosse 2, vers 16 en 17, is binnen het christendom een hele heftige. Want ze komen altijd naar je toe als je sabbat gaat vieren. Of je zegt, nee, vanavond hebben we niet nieuwe avond. De nieuwe maan. En dan gaan ze dingen zeggen die niet leuk voor je zijn. Waar je je door afgewezen voelt. Net of ze niet meer met je te maken willen hebben. Want dan zeggen ze, joh, dat is er allemaal over, doet het niet zo stom. Het is allemaal fout wat je doet. Ze gaan je dus oordelen. Ze gaan gewoon tegen je zeggen, dat is fout. Nou, fout is zonde. Dus het is bijna zonde om Sabbat te vieren, nieuwe maan en de feesten van de Heer. Maar zo voelen die mensen het. Wat staat er nou in Colossense? Ik heb het even in een vijftal regeltjes afgebroken, dat je het makkelijk kan lezen. Er staat gewoon, laat dan niemand u blijven oordelen. De meeste christenen denken dat je niet geoordeeld moet worden, dat je gewoon die feesten overhoop kan zetten, weg met die feesten. Maar dat staat er dus niet. Dit zijn broeders in Colossen en zusters, die vieren al de feesten van de Heer. Maar er zijn mensen en uit de wereld en uit andere geestelijke stromingen. die zeggen dat is ston, zeg wat jullie zoopen te doen. En ze worden daardoor belast. Broeder en zuster die de feesten van de Heer vieren. laat je nou door niemand blijven oordelen in zaken eten en drinken. dat heeft te maken met rein en onrein. Leviticus 11. Met het stuk van een feestdag, Leviticus 23. er staan alle acht feesten van de Heer. vanaf sabbat tot aan de achtste dag toe. Met de Nieuwe Maan of Sabbat? Kijk, dat gaat ook een vredelijke worden in de toekomst. Laat nou niemand je blijven oordelen over Rijn en onrein, over de feestdag, over Nieuwe Maan en over Sabbat. Kunt u daar aan op zeggen? Dus als iemand zegt, ja, dat doe je toch niet... dan zeg je, nou ik wel, het gewoon een uh, feestdag van de Heer. Laat je nou niet oordelen. Nou hebben de vertalers iets vervelends gedaan... Die zeggen in vers 17, want het zijn dingen die slechts een schaduw zijn. Dat slechts klinkt een beetje, ja, slechts een slechte schaduw het is er helemaal niks. Maar dat is dus niet waar. Dat hele woordje slechts, ik heb het nou tussen haakjes gezet, staat dus niet eens in de grondtaal. Er staat gewoon letterlijk, het zijn dingen die een schaduw zijn. Van hetgeen komen moest. Ziet u dat dat de hele tekst verandert? Ach, het zijn slechts schaduwen. Zowat. So nee, het zijn niet slechts schaduwen. Het zijn schaduwen van hetgeen komen moest. Wat staat eronder? Terwijl de werkelijkheid van die schaduw van Messias is. Dus al die zogenaamde schaduwfeesten, ook de offerlammeren, alles wat met de tempeldienst te maken had had maar één doel, want het is allemaal Messias, Yeshua. Uiteindelijk was hij het grote offer wat gebracht moest worden. Door de paasgaaffeest, door ongezuurde brodenfeest, de meesten kenden het niet, door Pinkster, door Bezuidendag, Grote Verzoendag, Lofettefeest en de achtste dag, hebben we de hele geschiedenis van Gods reddingsplan. Dan zeggen meeste broeders christenen, ja, die feesten zijn overboord. Maar ze vieren wel, paasfeest en pinksteren. Alleen over het algemeen op verkeerde tijden. Snap je het? Als die nou al vervuld zijn, dan vieren dat er ook niet meer. Maar de feesten die moeten komen, de dag, de Verzoendag, Loofhuttefeest en de achtste dag. Ze kennen hem helemaal niet. Want ze zeggen, ja, dat zijn schaduwen. Die zijn toch slecht Die zijn weg. Maar het is de basis van het hele evangelie van Yeshua de Messias. Als we de feesten van de Heer niet vieren en we gaan ze niet onderzoeken, mis je de boot. Wie gaat er op een zuinendag terugkomen? Yeshua. Maar onze broeders en zusters christenen weten het niet. Daar hebben ze allemaal filosofie over. Er gaan dus hele mooie dingen gebeuren. Maar wat hier staat, heeft de vertaler ons een klein beetje bij de neus genomen. Er staat gewoon de schaduwfeesten die wij vieren met elkaar, ook vandaag bezuinendag is een schaduw van hetgeen komen moet. Als u nu tegen de eeuwige onze God zegt, ja, ik vind het wel leuk die dag van u, hoor. het is wel een heilige dag. Maar ik doe het niet. Zou je er dan wel over willen nadenken waar het over gaat? Dat doe je dus ook niet. Want je moet bij elkaar zijn om dat woord te delen. Want dat woord is vlees geworden in Yeshua, de Messias. Wat hebben we net gezegd? Wie zijn vlees eet, hé, hey, wie mijn vlees eet, en mijn bloedrik, die heeft eeuwig leven. Het is geen brede weg die naar het heil leidt. Het is een smalle weg. Het is gewoon Torah. Worden we gered door de wet? Echt niet waar. Er wordt niemand gered door de wet. We worden gered door het offer van Yeshua. We worden daarmee door onze schepper rechtvaardig verklaard. We zijn het niet. Hij verklaart ons rechtvaardig. En dan nou moet u mij maar eens uitleggen als je nou rechtvaardig wordt verklaard. Zou je dan nog in onrechtvaardigheid willen leven? Als iemand zijn leven lang gestolen hebt en hij het spijt betuigt, hij krijgt verzoening door het offerbloed van Yeshua. En hij gaat daarna weer stelen. Dus ik heb je eigenlijk wel geloof, joh. Dan blijkt dus uit zijn handelswijze dat zijn geloof nul is. Want je geloof moet aangetoond worden door je daden. Wij zijn dus geen Grieken. Wij zijn dus Hebraeus denkende mensen geworden. De Grieken die weten alles. Knoss is, dat is het hoogste wat je kan hebben. Alles weten. Maar je hoeft het niet te doen. Dus zelfs de Grieken die weten tot de Sabbat... de zevende dag van de week is. Want de Joden houden hem ook allemaal. Maar ze doen zondag. Dat is Grieks denken. Dat hebben we meegenomen uit Rome. Goed, broeder en zuster, Er staat nog een hele mooie in. Jezaja, een oude profeet. 600 jaar voor Yeshua leefde die. Jezaja 27 vers 12. Hij zegt... het zal te dien dagen. Waar hebt hij het over? Te dien dagen. Hij kijkt over alle tijden heen. Hij kijkt over alle tijden heen, naar het einde van de tijd. Te die dagen geschieden dat Jaweh de aren zal dossen van de rivier af tot aan de beek van Egypte toe. En gij zult ingezameld worden, één voor één, kinderen Israëls. Wordt elke Israëliet gered? Wordt elke Jood gered? Dus niet, Maar er zijn wel kinderen Israëls. Wie is nou een Jood? Hij die besneden is. Want hij moest ook nog besneden worden van hart en in de wegen van Abraham gaan lopen, anders heeft hij geen redding. En als wij niet tot wedergeboorte gekomen en besneden worden van ons hart, hebben we helemaal geen redding. Maar als een heiden die besneden wordt van hart, zich wandelt naar de geboden van de Heer dan zal zijn onbesneden zijn en tot besnijdenis gerekend worden. Wonderlijk is dat, hè? Dus het is zeer belangrijk dat je wederom geboren wordt van hart... en in de geboden van de Heer gaat wandelen. Eén ding is duidelijk, hij spreekt tot de kinderen Israëls. Dat moeten kinderen zijn die Israël zijn. Strijdig met God. En wij hebben die strijd allemaal hard gezien... Eerst om van onze he, zichtbare zonde af te komen. Uiteindelijk hebben we ook van zondag naar sabbat moeten kiezen. En dat is echt een moeilijke weg geweest. En nu zijn we drie jaar bezig met de feesten van de Heer te vieren. En hoeveel moeite kost het niet in je eigen ziel om die weg om te bouwen. Om tegen je baas te zeggen, ik wil er nog vier vrije dagen bij dit jaar. Ik wil gewoon op een doordeweekse dag de feest van de Heer kunnen vieren. God, lieve mensen, vers 13... Gaat hij het nog een keer zeggen. Tendien dagen zal het geschieden dat er op een grote bazuin geblazen zal worden. Hé, hey, dat is al een hint, hè. Er gaat een dag komen met een hele grote bazuin. We vieren hem vandaag in schaduw. Maar hij gaat komen. Snap je hem? De schaduw is niet zomaar slechts een schaduw. We vieren iets met elkaar. Die grote bazuin die gaat komen. Jezaja spreekt er al over. Een dag van een grote bezuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land van Assur. En die verdreven waren in het land van Egypte. Zullen komen en zich neerbuigen voor Jaweh op de heilige berg te Jeruzalem. Nou prijs de Heer. Hij haalt in de eerste plaats een volk thuis. Want met Israël heeft hij een afspraak. En hij houdt zich aan zijn afspraken allemaal. Wij als heidenen zijn erin gevoegd. ...als die uh, tak die in die boom gezet wordt. We hoeven ons niet tegen het Joodse volk te bergen, verheffen. We hoeven ze ook niet na te apen. We hoeven ook geen Joodje te spelen. We moeten gewoon doen wat de Heer zegt in Torah. Maar we worden ingeplant in die boom waarvan de wortel is. Wie was de wortel? Yeshua. Dus net als de grootvaders in die stam waren... ...en uiteindelijk in Jacob die twaalf takken komen... En er komen al die kinderen uit. Wij staan ertussen. Maar we zijn gefundeerd op Yeshua. En al vanaf de dag van Adam. Heeft hij uitgekeken naar de Messias. Die blijkt Yeshua te zijn. Kunt u vatten. Dus ook Adam. En Henoch en Noach. En vult uw namen erin tot nu toe. Worden dus ingeplant. In die boom met de wortel Messias. En er komt een dag. We zullen neerbuigen. Voor jaren op de heilige berg. Denk om dat dat een berg gaat worden. Onvoorstelbaar. Er zal geen hogere berg zijn dan de berg Sion. Want daarop zal de Heer zijn. En Yeshua onze koning. En Yeshua is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Wist u dat? Yeshua is voor ons de Almachtige. Kunt u vatten? Maar hij is niet Yahweh. Hij is de Almachtige. Want hij heeft van de Almachtige alle macht gekregen. En er komt niemand buiten Yeshua om tot Yahweh. Want Hij is de deur. Amen. Overleg dat voortdurend in uw hart. Jezaja die zegt in hoofdstuk 58 vers 1. Roet nou luidkeels, houd niet in. Verhef je stem als een bazuin. Dus die bazuin is alleen maar een voorbeeld van hoe onze stemmen moeten zijn. Vat je hem? Heeft u een stem als van een bazain, Als je nou de waarheid hebt verstaan. En het in je hart hebt aanvaard. Dan zou je toch tegen vele mensen moeten zeggen. Volg ons. Trek met ons op naar Jeruzalem. Kom voor het aangezicht van de Heer met vreugde. We dienen hem met blijdschap. Verhef nou je stem als een bazain En maak mijn volks en overtredingen bekend. En het huis van Jacob zijn zonde. De meeste, de meeste van ons zijn allemaal uit Egypte vertrokken. Dat bedoelen we niet lelijk, maar we komen allemaal uit verschillende kringen en we hebben moeten erkennen dat Torah het woord van de Eber onze God is. En dat Yeshua het vlees geworden woord is. Die ons ook nog gered heeft door zijn kostbare bloed. We moeten gewoon horen, spreken en doen. Lieve mensen, maar laat je stem verheft worden als een bazuin naar de mensen die de waarheid niet kennen. Want waarom zouden we broeders en zusters... Laten rondlopen zonder ze te zeggen wat de eeuwig in zijn Torah zegt. Kunt u vatten? Misschien vraag ik het te vaak, kun je me vatten. Maar het gaat erom dat u gaat doen wat je moet doen. Je moet gewoon een bazuin zijn voor iedereen in je buurt. Zowel voor je buurman als ook voor je broeders en zusters in de traditionele kerken. Want velen zijn er gewoon misleid. Ook hun leiders zijn misleid. Ook wij zelf zijn misleid geweest. Elk jaar ontdekken we weer nieuwe dingen, omdat we Tora gingen lezen. Het is een vreugde om Torah te gaan verstaan. Moet je kijken wat Jeremia zegt. Zo zegt Yahweh, ga staan aan de wegen, ziet en vraag naar de... Oh, ik dacht dat alles nieuw was geworden. Al het oude is weggedaan. Maar het blijkt dus dat de oude paden van de Heer niet weggedaan zijn. Wat er in Torah staat geschreven, zal altijd geschreven blijven staan. Ja, weg niet van het spoor af wat hij één keer heeft uitgezet. Zoek naar de oude paden waar toch de goede weg is. Leest u goed? Ziet en vraag naar de oude paden waar toch de goede weg is. Die goede weg zit in die oude paden. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Ja, dan kun je me veel vertellen. Maar rust vindt in de Torah... Door naar de wet te gaan leven. Amen. U hebt het goed gehoord. U vindt dus rust. In het wandelen naar het Torah. Maar vroeger was ik er opstandig tegen. Als iemand tegen me had gezegd. Uh, maar de wet die zegt. Je moet sabbat vieren. Nou die man die wilde ik nooit meer zien. Zie je, Joh. Gaat er weg. De wet is weggedaan. Jij moet ook weg. Echt waar. Zo ging het. Maar de wet is niet weggedaan. Maar zo voelde ik het wel. Ik had natuurlijk ook een echte pinkse ziel. Totaal geen probleem. En die man die was er door mij de deur uitgezet en op het laatste moment stopte hij nog een boekje in mijn handen. Hij zei, nou hier weer een boekje, kan je dat nog van me lezen? Ik dacht, nou ik zal dat nog doen, ik had het beloofd, dus ik moest het doen. En ik ga mijn boekje lezen om 11 uur en s'nachts om 2 uur haak ik het uit. En ik heb mijn meisje wakker gemaakt, ik zeg lieverd, weet je tot sabbat of zaterdag is? En zij zei, maak je me daarvoor wakker? <lacht> maar voor mij was het kwartje gevallen. De sabbat die daarna kwam, werd voor mij sabbat. Ik kon dus geen millimeter meer om. Ik zeg: dit is waarheid. En zo gaat het met veel dingen van waarheid. Uiteindelijk zeg je, het staat er. Ik wil er ook nooit meer vanaf. Echt niet waar. En als we in die wegen wandelen, ik heb een rust in mijn ziel, maar rustig weten. Maar ik heb ook mensen leren kennen die niet rustig waren van ziel. En toen we het toeraan te maken kregen, dan is het heerlijk om naar te leven. Je moet van een heleboel ellende uit je ziel moet weg. Zodat je rustig de vrijheid krijgt om naar deze wegen te wandelen. Maar broeder en zuster, wat zegt hij? Oude paden zoeken, waar toch de goede weg is. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij willen die niet gaan. Ja, jij met je sabbat. Hey. Ik doe het op zaterdag, mijn boodschap. Ik doe dit en ik doe zus en zo. En mijn opoe komt en mijn, en mijn vader. Maar dan moet ik maar tegen opoe zeggen, ga niet meer op zaterdag. We doen het op zondag, maar ik ga op zaterdag naar de samenkomst. Want het is de dag van Yahweh. Zie je wat de mensen zeggen? In de tijd is er dus niets veranderd. Maar als Abraham van de eeuwige één woord hoort, gaat hij zijn zoon slachten. En hij doet het echt. Want de engel die moest zeggen, stop Abraham, nou hebben we gezien je liefde. En toen had hij een bok klaarstaan. Hij zegt, hij vader zal zelf voorzien jongen. En onze vader heeft voorzien door het offer van Yeshua. Als hij bereid is zijn zoon voor mij te slachten... Moeten wij dan niet zeggen we gaan gewoon in zijn wegen wandelen? Lieve mensen, het is een vreugde om in de wegen van Javet te wandelen. Nou zegt hij: er komt hij. Ook heb ik wachters over u gesteld. Luister naar het geklank van de bezuin, wat die wachters blazen op de muren. Maar zij zeggen: we willen niet luisteren. Als een wachter op de muren staat, dan zegt hij: er komt een vijand. Hebt hij een signaal wat hij geeft? En iedereen zegt: ach, hij gaat er wel staan, die eikel. Jongens, laat die poort maar openstaan, dan hebben we geen probleem. Kinderen gaan wel lekker buiten spelen. Maar ze luisteren niet naar het signaal van de wachter. Als die mensen omkomen, is het hun eigen schuld. Maar de wachter die heeft geblazen. Als die wachter niet zou blazen, en wij zijn de wachters hoor, we hebben de waarheid leren kennen, dus we zullen tegen iemand moeten zeggen: hé. Hey, dus kijk hoe mooi dat het is om die wegen van de Heer te wandelen. En dan zegt: ze, joh loop toch door jij bent zo vettig als dat je rood bent. Dan is het wel vervelend, want je voelt je afgewezen, maar je moet het zeggen. En je vindt er ook weer mensen tussen, die komen ineens door. Die zeggen, joh dit heb ik nooit geweten. En die zeggen dan binnen, binnen een paar maanden, wat is het heerlijk om Yahweh te kennen en zijn woord. En zijn woord is Yeshua. Hij handelde 100 procent naar het woord van Yahweh. Daarom zegt hij, hoort, o volkeren, en weet, o vergadering, wat in hen is. Hij heeft het over de volkeren, hè. Hij heeft het niet eens specifiek tegen Israël. Want wij spreken tegen de volkeren. Daarom hoort, Sma Israël. Sma is horen en doen. Luisteren. Doe het nou. Er komt een vijand dan. Doe de poort dicht, ga achter de deur zitten. Dan word je gered. Hoort, o volkeren, en weet overgadering wat in hen is. Hoort, gij aarde, zie, ik breng onheil over dit volk. De vrucht van hun eigen overleggingen. Ziet u dat? Hun eigen overleggingen. Je zou kunnen zeggen, het zijn nog dogma's. Als wij een dogma hebben van de, van de heilige Maria hemelvaart, dan is dat voor een heleboel mensen heilige grond maar het is natuurlijk onzin. Maria ligt in het graf. En die zal opgewekt worden als Yeshua kwam. Maar we hebben geleerd dat ze naar de hemel is opgevaren. Ook maagdelijke geboortes. Al die uh, rare dingen zijn erin gebracht. En wij als protestanten hebben natuurlijk ook genoeg van die spullen meegekregen. Want we komen niet voor niks uit Rome. Lieve mensen, hoort aarde. Zie, ik breng onheil over dit volk. De vrucht van hun eigen overleggingen gaan ze krijgen. Want ze luisteren niet naar mijn woorden. En mijn wet verwerpen ze. Weet je wat Yeshua erover zegt? Te vergeefs eren ze mij. Want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Je kan toch nooit tegen de heer zeggen. Ja maar mijn dominee heb ik het verteld dat ik zondag moest vieren. Hij kent die hele dominee niet. Ja het is een profeet die leugen preekt. Als je dat in Israël had gedaan, hadden ze hem staande gehouden, hadden ze hem gestenigd. Want dan preekt hij een gebod tegen de Torah in. Kunt u het toch begrijpen? Het is een vreugde om te gaan leven langs Gods Torah. Het woordje wet staat in de grond al gewoon Torah. We gaan naar Joel toe. Het zijn allemaal teksten waar we het hebben over bezuinen. Maar niet alleen over die we horen, maar ook de woorden die wij spreken zijn bezuinen. Daarom is Bezuinendag. Bezuinendag. Blaas de bezuin op Sion. Wat is Sion? Wat is Sion? Zat is Jeruzalem in Israël? Ja, natuurlijk, daar staat de tempel, wat is Sion? Maar wie zijn er in de tempel? Wie vertoeven er in het huis van God? Zijn wij toch? Zijn wij niet het geestelijke tempel? Levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis om jaren te aanbidden... Als mensen in ons midden komen, zien ze alleen maar één loftrompet naar Yahweh. Mooi is dat, hè? Als we het hierover hebben, blaas nou de bezuin op Sion. Maak alarm op mijn heilige berg, dat al de inwoners des lands zullen sidderen. Ik wil zelfs ook onze broeders en zusters christenen in de andere kerken zien als Sion. Alleen velen in Sion zijn misleid. Zelfs het Joodse volk wat in Jeruzalem is, haalde heidenen in de tempel en lieten de heidenen in de tempel dienen. Onbesneden van vlees, onbesneden van hart. Je zou zeggen, zijn jullie gek geworden? Daarom zeg je, ja, we, geen onbesneden van vlees, en onbesneden van hart in mijn tempel. Nee, want daar komen de levieten en de zonen van Aaron, de zonen van Zadok. Daar komt nooit een heiden in. Eén ding is duidelijk, op Sion moeten we de bezuin blazen. Ook binnen christelijk Nederland moeten we de bezuin blazen. We moeten gewoon zeggen, bekeer je, want je bent misleid. Het is moeilijk hoor, om uit dat verwarring Egypte te komen. Want het maakt niet uit of je katholiek hervormd, geïnformeerd, pinkster, charismatischer bent als dat je groot bent. Als je niet landelt naar de wegen van de Heer, is het op dezelfde manier als dat je Nederland links gaat rijden of door alle rode lichten gaat. Joval 2 vers 15 zegt hij nog een keer. Blaas de bezuin op Sion, heiligt een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen. Je moet ze gewoon bij elkaar roepen. Als je bidstonden houdt, nodig veel mensen uit. Ga niet alleen bidden, maar lees een stukje uit Torah en laat horen wat Yahweh zegt. Mogelijk gaan de harten zich daarop richten en gaan de mensen verlangen... O, oh, we onze God, wil onze ogen openen, onze oren doorboren, zodat we gaan verstaan wat hij zegt. Nodig mensen uit, maar spreek over het woord. Het bidden moet gaan veranderen in proclameren van wat Jawe zegt. Dan zult u zien, daar is kracht aan verlengd. Vergadert het volk, heilig de gemeente, heilig betekent, je moet ze dus afzonderen, uit het gebied halen waar ze in bezig zijn. En je moet ze voor God aangezicht gaan zetten. ...roep de oude bijeen... ...vergader de kinderen en de zuigelingen... ...de bruidegom treden uit zijn kamer... ...die gaat dadelijk uit het hemelsheiligdom... ...en de bruid uit haar bruidsvertrek. Dat zijn wij. Ja, dat is Israël. Maar we hebben deel gekregen aan Israël. We zijn de bruid van de Heer. Hij komt echt. Hij laat nog even op zich wachten. Daarom zijn de feesten schaduwen... ...van hetgeen wat komen moet... En niet zomaar iets om overboord te gooien. En de Heer die kijkt of we er zijn. Want het is zijn heilige dag. Het is zijn heilig feest. Het zijn geen Joodse feesten. Het zijn de feesten van Israël. Maar ze zijn van Jaren. Vindt u het fijn om te lezen? Of uh, vindt u het pijnlijk? Echt niet waar. Want we zitten hier om elkaar goed te bemoedigen. Om te zeggen: Zo spreekt de Heer. Ook al gaat je ziel een beetje heen en weer. Daar is hij voor gegeven. Zodat je goed weet dat er iets fout zit. Nou, dan wordt hij rustiger als je er gaat luisteren. Egypte is verwarring. Is een... Wij zijn ook uit Egypte getrokken. Dus, en we zijn uit de wereld gegaan. Maar stel voor dat hij nou in Nieuw-AIDS terechtkomt. Dan moet je ook weer uit Egypte trekken. Stel voor dat je in de katholieke kerk terechtkomt. Moet je echt uit Egypte moet je trekken. Want in het pausdom is er dus niet één theologie meer correct. Echt niet waar. Alles aan dwaling is in Rome ingevoerd. Dat heeft niets met katholieke broeders en zusters te maken, want ze zijn misleid. Daarom zijn wij de bezuin die spreken tegen onze Rooms-katholieke broeders en zusters. Maar dan worden ze protestant en Ze en nou, we hebben het lek boven water. Maar ze vieren nog steeds dezelfde zondag van Rome. Ze dopen hun kindjes. Maar ja, Maria hebben ze gelost. Maar het zijn nog steeds protesterende katholieken, want ze vieren zondag. Ze... Heel de priesterheerschappij van Rome is een pasquil. Die priesters zijn niet priesters, maar dat zijn wij. De gelovigen, wij zijn een koninklijk priesterschap. Omdat wij door onze monden, door die bezuinen heen. Tegen die anderen moeten zeggen: Hé, hey, laat je met God verzoenen. Stop met liegen stelen, hebben drie spreken. Stop met het liefdeloze gedrag. Aanvaard de verzoening van God en word een kind van God. Wij zijn priesters, wij bedienen een priesterlijke taak. Maar in Rome hebben ze die priesterkasten ertussen gezet. Dan moet je dus bij die priester wezen, anders heb je dus geen heil. Het is allemaal blokkades. Dan zal het teken van de zoon dus mensen, zegt Yeshua, verschijnen aan de hemel. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de bos slaan. Wat is dat? Oh, we zijn goed. Nee, op je bos slaan, dat is rauw. Spijt hebben als haren op je hoofd, dat je niet in vrede die koning kan ontmoeten. Want op hetzelfde moment komt al je ellende naar boven toe, die je nog nooit bij vader gebracht hebt. Hoe durf je ooit nog voor God te verschijnen. Terwijl je de waarheid gehoord hebt. En tot je je oude leven niet begraven hebt bijvoorbeeld. Dat is een ramp. Want dan ben je dus niet gestorven. En met Christus opgestaan. Hoe kan je nou voor God verschijnen. Ja, ja, ik heb het wel ooit eens gehoord. Maar ja. Je moet gewoon doen. Zelfs Yeshua die rechtvaardig was. Zegt tegen Johannes de doper. "Laat Nou gehoord zegt hij. Jij moet mij dopen. Want zo moet alle gerechtigheid vervuld worden. Alle gehoorzaamheid. Dus zelfs Yeshua, die zonder zonden is, laat zich dopen. Anders kon hij de Heilige Geest niet ontvangen. Die had hij natuurlijk wel. Maar toen kwam de duif als een teken en de stem van de vader. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Weet u nou wat er gebeurt als u uit het watergraf komt? Wat zegt Yahweh? Dat is mijn dochter, mijn geliefde. Dan zegt hij mijn liefst, moet u eens weten van een slechte meid ik ben geweest. Of ja, prijs de Heer, zegt hij van mij ook. Maar we zijn bekleed met het kleed van gerechtigheid. We staan op uit dat watergraf. We zijn nieuwe mensen. Maar mijn buik voelt nog dezelfde ellende als daarvoor. In mijn hoofd zitten nog dezelfde kromme gedachten als daarvoor. Maar tegenwoordig zeg ik, ga weggedachten en dan ga ik de naam van de heer prijzen. En dan word ik weer helemaal gezond. Dus we moeten altijd overwinnen. En dat gaat door tot aan de dag van ons dood. Maar ik zou nooit tegen vader willen zeggen, ja, ik heb het wel gehoord, maar ik heb het niet gedaan. Als Paulus zo ver komt, dan zegt Ananias... "Sta op en laat je dopen. Wat zijn nog de treuzelen, zegt hij. Zegt hij tegen Paulus. Hé, hey, sta op, sta nog de treuzelen. Laat je dopen en je zonde afwassen. Dan dus zegt Paulus standaard van... ...ja, je kan het wel zeggen hoor, maar ik voel me ook niet zo slecht. Ik heb al de Torah gehouden, ik heb mijn tiende gegeven. Echt niet waar. Je moet dopen om zonde af te wassen. Goed. Die stammen der aarde, die staan zich op de borst te slaan van leed en ellende... En zij zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuingeschaal, want zo roept hij ons op. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Uit de vier windstreken en van het ene naar de uiterste van de hemel tot aan het andere uiterste. Al die uitverkorenen. Wie van u is er goed genoeg om uitverkoren te wezen? Ik denk niet veel, hè? Maar hij heeft ons uitverkoren om in Yeshua tot heerlijkheid te komen. Er is er maar één uitverkoren. Dat is Yeshua. En door hem te aanvaarden, ons te bekleden met zijn gerechtigheid... ziet hij ons in witte kleding. En zo gaan we tegemoet. Als je de bezuinig hoort, prijs de Heer... want dan komen die engelen naar beneden toe om je wakker te schudden. Zelfs al ben je in slaap gevallen. Maar je weet, dat kruidje van Louis vorige week... Dat lichtje, als je het uit hebt, nog steeds een potje met olie. En direct zegt, haha, dat is de Heer. Als de antichrist komt met een hoop geweld, dan zullen vele christenen zeggen, hé, hey, hij predikt de zondag, daar heb je hem, hij is onze Heer. Maar dan komt de Satan. He, dat is een super zondagvierder. Maar Yeshua is een super sabbatvierder hoor. Echt waar. We laten ons niet bedotten. 1 Korinthe gaat Paulus een preek houden over de toestand van de mens als die sterft, als die opstaat we zijn stof, we gaan terug naar stof en als alle stof is geworden daaruit brengt hij dus dat nieuwe plantje omhoog wat we nu zien, broeders en zussen, het gaat graf in maar als de dag van de opstanding komt ontstaat er een hele nieuwe mens Het heeft niks meer met stof te maken luister goed zie, ik deel u een geheimenis mee alle zullen wij niet ontslapen dus we zullen ook niet allemaal sterven want als morgen Yeshua komt, dan zullen wij waarschijnlijk nog leven. Maar als hij dan toevallig nu over een paar jaar komt en we zijn gestorven. We zullen niet allemaal ontslapen, zegt hij. Maar alle zullen we veranderd worden. Hij kan vandaag komen. Op een moment horen we herrie van de trompet buiten, van de bezuin. We holen daar naar buiten toe, dan weet hij het vast. Uitgang. Echt waar? En hij verandert ons op hetzelfde moment. Want als we niet veranderd worden, kun je niet vliegen natuurlijk. Je moet naar boven toe om met hem dadelijk in Jeruzalem te kunnen landen. Maar onze dode broeders en zusters, onze ouders die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opgewekt worden. Dus wat we allemaal om ons heen gaan zien, weet ik niet. Maar het zal heftig zijn. Alle doden zullen opgewekt worden die in Christus gestorven zijn. En we gaan als ene kolonne met hem mee, zo de hemel in. Om hem te ontmoeten. We zullen dus wel allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij, Gerrit, Willem, Piet, Marie, Kees, Jannie, wat gaat ermee gebeuren? Zullen veranderd worden. Er staat niet misschien. Zullen veranderd worden. Zou je het doel nog willen missen? Dit is heel het hele doel van Gods schepping. Dat we ooit tot heerlijkheid gebracht worden, zodat we volkomen op hem kunnen lijken. Want hij heeft de mens geschapen naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. Maar we hebben het verziekt. En we hebben nu het beeld van Yeshua. Die is volkomen het beeld van zijn vader. Mensen, het laatste stukje. Want dit vergankelijke, dat stoffelijke, moet onvergankelijkheid aandoen. Dus dat geestelijke. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat gebeurt op de gezegende dag van de Heer. Amen. Daar staan we allemaal te wachten. Daar komt onze Heer. Maar als je geen vrede hebt met Hem. Dan zal je je op je bos slaan van ellende. Je zal je buigen. Je zal willen wegvluchten onder de rotsen. Onder de huizen. Maar dan ben je niet veilig. Want het flikkert allemaal in elkaar. Alleen Gods kinderen worden opgenomen. Het is een vreugde voor de Heer om dat te doen. Kijk zelfs de doden. Die staan op uit de dood welke als er een plaatje bij zit. Dus als de Heer komt, staan onze overledene geliefden staan op. Daarom is het ook heerlijk, hoe raar het ook klinkt... als een van onze broeders of zussen sterft... dan hebben we natuurlijk wel verdriet. Maar we leggen iemand te graven in de zekerheid van de opstanding. Dus we hebben wel verdriet, maar we hebben niet zoveel verdriet als de wereld. Want die heeft geen hoop. Wij hebben hoop. Door onze geliefden in de aarde te leggen... Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren, maar opgewekt worden in heerlijkheid. Amen? Ja, er staat amen, dus het is goed. Lieve mensen, ik wil graag met u een lied zingen, zodat we blijdschap en vreugde kunnen delen. Ik zou u willen vragen om tijdens het lied naar voren te komen om de offergave te brengen. En laat die offergave een zegen zijn die de Heer u gegeven heeft. Wij gaan uitkijken naar de dag die komen gaat.